Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Den Haag is het onrustig geweest door een actie van ADO-supporters. Een groep van 400 tot 500 supporters trok vanaf het plein door de binnenstad... op de voet gevolgd door de ME... Die verhinderde dat de betogers het binnenhof optrokken. Daarna keerden de supporters terug naar het plein. De ADO-aanhang is kwaad dat de wedstrijd ADO-PSV is afgelast... omdat de politie wilde gaan staken. Met hun actie in de binnenstad wilden de supporters de politie dwingen... om toch in actie te komen. Vanmiddag was er al een protest van voetbalsupporters in Zwolle. Daar ging de wedstrijd Pek Zwolle-Kambuur niet door... vanwege de aangekondigde politieacties. Het protest verliep daar rustig. Het lichaam dat vanochtend werd gevonden op het strand van Zandvoort... is inderdaad van de vrouw die al drie dagen werd vermist. De twintigjarige vrouw uit Zambia kwam woensdag in de problemen... toen ze in de buurt van Zandvoort in Zee zwom. Er werd een grote zoekactie op touw gezet, maar ze werd niet gevonden. Aan de grens tussen Turkije en Syrië is de vader van een Belgische oud-Syrië-ganger opgepakt. Het is Dimitri Bontink, de vader van Jeun Bontink. Ze waren geregeld in het nieuws omdat de vader de afgelopen jaren meerdere keren naar Syrië was gereisd om zijn zoon op te zoeken en terug te halen. In 2013 lukte dat. Jeun kreeg een celstraf van 40 maanden, deels voorwaardelijk. Vader Dimitri zei daarna dat hij klaar was met zijn expedities naar Syrië... maar nu was hij dus toch weer aan de Syrische grens... waar hij door de Turkse politie werd opgepakt. Naar verluid was hij bezig met een reportage voor de BBC. Turkije heeft Bontink opdracht gegeven het land te verlaten. Een prins uit de Arabische Emiraten is in Italië van de snelweg gehaald... omdat hij in een golfkarretje reed. De politie zag hem in zijn wagentje rijden op de A14 bij Rimini... De prins vertelde de agenten dat hij op weg was naar zijn hotel en dat de navigatie op zijn telefoon hem de snelweg opstuurde. De Italiaanse politie gaf hem desondanks een boete. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen begint zonnig, maar later op de dag neemt de bewolking langzaam toe en het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zom Z Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met nu de Nightwalk. Lezen.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 Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZCFN. Not You Zandvoort Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Tot windendag zijn we bij. Met het eerste uurtje beste van Dance, R&B, een beetje pop tussendoor. Met natuurlijk het laatste shownieuws. De party-update en de tien boven beste plaat voor het dansen. Zoals is het tweede uurtje de Global Housewives met DJ Maus En het derde uurtje voor een 11 uur gaan we naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavascali. als opening morgen, we trouwens een disclosure. We hebben een nieuwe plaat gemaakt samen met Sam Smit met Omen... En onderweg zo meteen muziek uit Rotterdam oftewel de kraaien met rollen, maar eerst die Chio. Met was je nog maar hier na Mike Mago met Deeper Love. It's a It's time. Beginnen. Ken je dat als je, als je um, zeg maar, iemand, iemand ontmoet en je voelt dat jullie voor elkaar zijn gemaakt. Het was een vreemdeling voor ware liefde. Voordat ik jou ken dat jullie voor elkaar zijn gemaakt. En ik voelt het alsof ik een vreemdeling ben voor mezelf. Ik ben niet meer mezelf als je er niet meer bent. Ik mis het, ik mis jou. Was je nog maar hier bij mij Man Je hebt gelijk dat je gelijk had Ik heb spijt dat ik geen spijt had In de tijd dat ik nog om me wat van te maken met je die dagen, met je tot laat en de avond, met je hotel, liep je lekker slapen, met je. Ik mis het, ik mis het jaar. Geef toe, wat ik deed was niet cool. Maak hem naar huis en ik laat je zien hoe het moet. Baby, nogmaals. Body the man, huh? uh, je body naast naar mij. Kon zeggen, vertelde van uh, dus. yeah, ik, ik deed. Was niet cool. Maar En ik laat je zien Wat heb je gemist? Hij krijgt 180, ook al heb ik dan. Van de heer uit Rotterdam met rollen. En daarvoor horen we Joe met Wasje nog maar hier? En dat is een, een tussendoorplaatje, want uh, hij is druk bezig met een album. En het, uh, het kost allemaal een beetje tijd, dus vandaar dat iets had voor... Ik breng tussendoor even een plaatje uit. En daarvoor horen we Sam Smith. Nee, wat zeg ik? Mike Margo hoorde hij met Deeper Love. En uh, als opening hoorde je trouwens Sam Smith. En die heeft in Colorado een geitje uitgehaald bij twee Amerikaanse vrouwen. Die werden geïnterviewd door een uh, nieuwsprogramma. De Britse zanger kon zich niet inhouden toen hij zag hoe een journalist met een cameraploeg een gesprek had met twee vrouwen over het plaatselijke yoga-evenement. En Sam Smith, inmiddels 23 jaar oud, ging achter de dames staan en trok gekke bekken naar de cameraman. En toen de verslaggever de vrouwen vertelde dat ze werden fotoband, keek, uh, keek ze even om. Maar ze hadden niet in de gaten dat ze te maken hadden met een superster. Sam vindt het allemaal hilarisch en deelde de foto's van zijn actie op Instagram. Uh, Instagram. Foto booming de nieuws. Schrijft hij bij de afdeling, moet je maar even kijken. En eh, ik weet niet of het laatst gehoord heb, maar uh, Zoe Graffit die moest lachen om alle aandacht die haar vader kreeg. nadat hij be begin deze week tijdens een optreden uit zijn broek scheurde. en meer liet zien wat de bedoeling was. De dochter van de rockster reageerde via Instagram op alle opheffen uh, over de Penisgate. Steve de frontman van Aerosmith, stuurde zijn collega Lenny na het incident. Een berichtje. Gast, geen ondergoed en gepierst Die shit, die heb je me nooit laten zien. Zoe deelde nu een screenscore van een bericht dat ze aan Chelsea Taylor, de dochter van een Steven, stuurt. Onze vaders die het op social media over piemels hebben is cool schrijft ze aan Chelsea. Wat? Oh nee, op Twitter? Oh my god, reageerde Chelsea. <laughs> Penis Gates voegde de dochter van Steven daar nog aan toe. Ja, hij uh, stond op het podium, die Lady Crappits. en hij scheurde uit zijn broek. En wat bleek, er zat gewoon niks onder die broek. Dus je kon alles gewoon zien. Dus uh, Misschien heb je het gemist, moet je maar even googelen. Misschien dat je de foto's nog uh, terug kan vinden. En uh, Taylor Swift, die was uh, op het podium aan het zien. En die schrok ze kapot, want een fan die trok even aan haar been. Ja, volgens mij een foutje van de beveiliging. Want het uh, zou niet mogen. En de familie van uh, Bobby Christina is woest over het uitlekken van de foto... waarop de dochter van Whitney Hughes en Bobby Brown op haar sterfbed ligt. En ze overwegen juridische stappen. Zie we hebben ze antwoord genoeg gelul. Terug naar de muziek. Jazz Klein nu. Met de laatste verscheenheid hit Why Me Time was My nose, my insecurities left on the floor, and didn't think for. Mario Zandvoort Joe Mario, Mario Zandvoort met uh, 031 en daarvoor is Samuel Sartini tezamen met Amanda Winston met About You. Zie je hem zo voor de night walk. Tot middernacht zijn wij met de lekkerste van de clubs in de mix op de radio. Straks vanaf uh, 10 uur DJ Mouse met zijn House houstype. Straks natuurlijk vanaf 11 uur gaan we naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kavas Kelly. En nu is het even tijd voor de partyagenda voor deze zaterdag 8 augustus 2015. En nou, zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Prof. LVB, welkom tot vijf uur in de ochtend met uh, het wekelijkse feestje Brainwash. Met onder andere ons eigen Zandvoort, Raimundo. En vanavond heeft hij uit, uh, uitgenodigd Yves, Jax, de Pelican en MC Charles. En ook uh, Sexy Mr. S. on Sex komt even voorbij. Dat allemaal dus vanavond in Escape, de Intree, 16 euro. En voor meer informatie checken we de website escape.nl. En vanavond in Club Air hebben we ook een leuk feestje. Air invites Matty en de Congo Rock. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Dat gaat allemaal gebeuren in Club Air. Voor meer informatie check de website r.nl. Met onder andere natuurlijk Matty, Congo Rock, Dirtcaps en Reiner Bruggers. Dat is allemaal vanavond in Club Air in Amsterdam. Dat klinkt een beetje als oh, een kakker hè. En vanavond in e en lounge hebben het feestje Rouge. Het begint ook om 11 uur, duurt tot 4 uur in de ochtend. Interest 15 euro met onder andere Melissa Sneakers, de Guratas, DJ Gutsik, Exclue, Don da Silva en B-Rock. Dat is allemaal vanavond in één en lounge in Amsterdam. Het feestje Ruff, of Rouge, moet je het ook wel uitspreken. En vandaag gaan we natuurlijk overdag. Op het festivalterrein Sloterpas in uh, moet ik zeggen, in Amsterdam. Het Loveland Festival is uh, vanochtend om uh, 11 uur begonnen en het is bijna afgelopen. En vanavond in de Melkweg encore. Het werkt op het gefeestje komt met vanavond het thema roller disco het begint rond de klok van middernacht. Het zit allemaal plaatsen uh, natuurlijk uh, in de Melkweg in Amsterdam. Dit reest 10 euro met onder andere Young Chell. Wax Brand Prime en de MC is Marbo. Dat is vanavond allemaal in de Melkweg het wekelijkse feestje. Encore met vanavond het thema roller disco. En ook vandaag het laatste weekend van het Kwaku Summer Festival op het, uh, of in, het op in bij het Nelson Mandela Park in Amsterdam. Het is om een twee uur vanmiddag begonnen en ook dat is alweer bijna afgelopen. Ook vandaag hadden we natuurlijk uh, Lake Dance... Zo weer bijna afgelopen in aqua best in uh, natuurlijk Best. En ook vandaag natuurlijk uh, up, uh, up, uh. Sparenwoude, Dutch Valley. Met alleen maar Nederlandse artiesten. Maar als je het er niet verhaalt, niet getreurd. Morgen Latin Village. En misschien kom je nog wel tegen. Want ik uh, ben zeker van de partij. En tot zover ook de feestjes. Terug naar de muziek. Camel Fat met Constellations. Nu hier op de radio bij ZFM Zandvoort. Dat was RDJ met uh, First en de je Dubs met zijn laatste schedule Rave Heart. Zie je hem zand voor de Nightwalk? Het is even tijd voor de tien boven beste plaats op Dansvoet. Welke plaatsen zijn er? Erg ik op kan je zeker verwachten dat je dit drie keer gaat stappen. In de clubs of natuurlijk op de festivals. Op 10 deze week, Too Loud en uh, Mojo met Objective. En op 9, Sam Veld, DDX remix van Show Me Love. Op 8 deze week, Oliver Hellness en Sean met Shades of Grey. En op 7, Martin Salvation Sam met Plus uh, One. Op 6, Sleepy Tom and I Want Your Soul. En op 5, Sugar Star en Alexander met de Hey Sunshine. Op 4, Nora and Pure met Saltwater Water 2015. En op 3, Free Jack, Mr. Belt and Weasel met Somebody to Love. Deze week op 2, de plaat die vorige week nog opeens stond. Hello met Renegade Masta. Dat betekent dat een nieuwe nummer 1 hebben. Deze week op 1 in de 10 boven Beste Plaats. wat dan... Don Diablo met On My Mind. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort.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 Dat was de laatste verscheenheid van Netsky... tezamen Digital Farm Animals met Rio. We gaan lekker gezellig naar Rio, waar het altijd mooi weer is. En voor Netsky hoorde je de Bass Bumpers... versus North to South met de Music's Got Me. En zo komen ook een het het eerste uurtje van de nijpklok. Niet getreurd, zometeen de break. En daar zijn we nog twee uur lang bij met zometeen... het 10 uur, de Global Housewives met DJ Mouse... Al en straks vanaf 11 uur... DJ Kavis Kelly met het beste van de clubs uit Italië. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Op een paar stukjes muziek te gaan. Ex nummer 1 plaatje. Uit de team boven beste plaat voor de dans. Deze week staat hij op 2. Het is je High Low met Renegade Master. Maar eerst doe je hier Calvin Harris en de dus Discipline. Met How Deep is Your Love. En ik zeg het tot zometeen na de break. I want you to break.